Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ziekenhuis in Arnhem wil alleen gevaccineerd personeel met kwetsbare patiënten laten werken. Dat kan nu nog niet, want werkgevers mogen de vaccinatiestatus van medewerkers niet opvragen. Het Ziekenhuis roept het kabinet op om hier verandering in te brengen. We hebben sommige afdelingen waar hele kwetsbare patiënten zijn. En daar zou je toch willen dat iedereen gevaccineerd is. Althans, dat willen wij heel graag. Daar maken wij beleid op. Daar lopen we nu tegen een juridisch feit aan dat dat niet mag. En als het OMT-advies opgevolgd wordt door onze minister, dan zouden we dat wel kunnen weten. Ook de ouderen, gehandicapten en de thuiszorg willen weten of medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona. De man die gisteren in Nieuw-Zeeland zeven mensen neerstak... werd al 53 dagen non-stop gevolgd door de politie. De man kwam afgelopen juli vrij uit de gevangenis. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland kon hij niet langer vastgehouden worden... en werd hij daarom dag en nacht gevolgd. Bij de steekaanval is de man door de politie doodgeschoten. Cuba wil kinderen vanaf twee jaar inenten tegen het coronavirus. Het is het eerste land dat dit wil. De scholen op Cuba zijn dicht... De regering wil die pas weer openen als alle kinderen in het land zijn gevaccineerd. Waarschijnlijk is dat in oktober of november. En het is dag 2 van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Gisteren waren er veel beelden van drukte in de badplaats. De Formule 1 organisatie heeft daarom extra maatregelen genomen... zegt verslaggever Onno Beukers. Zoals bijvoorbeeld meer entertainment op de tribune... zodat mensen ook blijven zitten. En er is ook meer ruimte gemaakt voor de voetsteentjes. Dus dat mensen daar ook makkelijker langs kunnen. Ze zijn wat verplaatst zodat ze uit de looproute liggen. En daarmee hoopt de organisatie zelf... In ieder geval ook dat ook op het circuit zelf uh, de mensen wat minder op elkaar opeengehoopt en bij elkaar uh, hoeven te staan. Het weer, de dag is een beetje bewolkt begonnen, maar straks breekt overal het zonnetje door. Het wordt vandaag zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht tussen Beverwijk Oost en Heemskerk. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 rozen aan mij De duiven op de dal in het hart van Amsterdam die vriendjes zijn met iedereen Ze vliegen af en aan en trekken zich niet aan van al die herrie om hen heen Van een piepende band en knetter rond de brommer en het gieren van de tram De duiven op de dam die brengen veel versieren in het hart van oude Amsterdam. Alle grote mensen hebben kleine wensen.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 Vief om de band, aan knars om de rem, aan knetter om de brommer en het gieren van de tram De duiven op de dam, die brengen veel vertieren in het hart van oude Amsterdam. Grootmoeder gewal. Nu zit een vreemde meneer In het kamer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 Roepnaam Pierre Carter, geboren in Elst op 11 april 1935... en voornamelijk bekend als vader Abram... Nederlandse zanger, componist en producer van ambassumentsliedjes. Hij is ook de man achter de successen van talloze artiesten in het levensliedgenre. Ooit begonnen met een, een nepbaard... en ja, tegenwoordig heeft hij dan wel een echte baard. Hij heeft verschillende uh, uh, eliassen gehad, synonieme hoe je het ook wil noemen... Hier hoort u een duo X met In Gedachten zie ik het kerkje weer. Vader Abraham hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Gedachten zie ik het kerkje weer. Will Naar het liedje uit verleden, dat was een mooie melodie. Als ik s'avonds in mijn bed lag, hoorde ik het keer op keer. Gaat je karreljon spelen? Denk ik telkens, telkens weer. Goeie betrouw het toon. Ging, klingelde datzelfde wijsje Het blijft in mijn herinnering Ook al speel je nieuwe deuntjes Het verlangen blijft in mij Naar dat oude melodietje Uit mijn jeugd zo was blij Goeie al betrouwen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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Laat vroeg een bedelaar hier aan mijn vrouw Die juiste muster wat rood geven zou. Je vrouw had helpen toch, maar zij zei nee Toen zong de bedelaar zacht voor dit heen. Wauw maar dan ligt een vogelwaar, wow. piet, piet, piet, piet, piet. Met zo'n lekkere vierenjaar, piet, piet, piet, piet, piet. Vloog de wereld door zonder paal, enkel met mijn lied. Op een dode gemak van dag op de dag, piet, piet, piet, piet, ik een lijster hoor, zo doet pantoon, vind ik mijn eigen lied maar tot Een lijster is een beest, maar graag niet wil. helaas ik ben hem blijf, een reuze uil. Wam maar dan ik een vol verwaal, piet piet, piet, piet, piet, piet, met zo'n lekkere perejaal, ja. piet, piet, piet, piet, piet, piet. Vloog de wiel door zonder baan, enkel met me lief. Op een dode gemak vandaag op de dag, beet, beet, beet, beet. Als ik een hoge was... Ja, dat was Bandy Want ik wou maar dat ik een vogel was in 1933. Oud-inwoner van uh, CFM. Uh, nou ja, niet van CFM Zandvoort, maar van Zandvoort. Daar heeft hij gewoond. En voor Lubandi hoorde u Johnny Jordaan. En wederom een nummer van Tante Leen. Met goede oude trouwe toren. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd.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 door meerdere artiesten is uitgebracht. Nu wordt u gezongen of vertolkt door de Anna Maria's Hutje aan Zee.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 de volde kind van land, blond van haar en blauw van ogen, geef mij toch je hand, kleine greep. Was kwaad en neidig en ging naar haar toe. En zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, je nog rooien, je nog lot van de koe, nog langer een siertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met het stoepje eraan en bleef op de brug vol verwijzing staan. Ik mocht niet naar binnen, want weet je, er was Mont en Klaus hier bij Gretje. Kleine Gretje uit de kind van het lagen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 De voerman laat er nou paarden draven en aan de horizon leidt en belooft. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De Zuiderzee heet nou. Tractor gaat er, nou greppels graag. en die grote dikke, ja, dat moet mal een Japie zijn. Opa en die blonde jongen, voor vooraan bij de fokken schoot. Opa, zeg nou maar wat. Die jongen is je ome, die is dood in het diepe water. Ver van de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 De straf slaat niemand. De Silvera's met twee re-bruine ogen. En daarvoor hoort u Sylvain Poos en Oetse Verschoor met de Zuiderzee beladen. En de volgende artiest is geboren als Wilhelmus Albertus Nijman. aan Benny, geboren in Maastricht op 9 juni 1951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 Rotterdam vindt dat zijn lijnbaan er mag zijn Limburg heeft zijn zachte jeer Zand voor duinen, strand en zee Maar ik voel mij op één plaats pas echt tevreden Zo tussen de mensen Gewoon in de straat Tussen de mensen hebben alle daadse dingen En wat praten met elkaar In de tram op aan de baan Over Ajax, en thuis Over de problemen thuis dus Tussen de mensen en een pils in de zon You hold the clan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 Fatsoenlijk mens aan wennen moet Ik wil je voor geen ander ruilen op ik zoveel pijn je had Al zijn jaren niet gepermanent En is het gebruik van zeepje onbekend oh. Toch zou ik jou niet willen zo magere motor brandt. Lief en leed, zoals je weet, de samen deelden wij. Het lief overal, oh dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten? Al liet je mij op dikwijls in de kaal. Sloeg je vaak beide ogen blauw? Toch kan slechts maar hij ons scheiden, omdat ik zo ver van je had. Ach, wat een tijd was dat hij onvergetelijk. Ja, maar het vliegt hè. Het vliegt. Ja, ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Doet het jou nog ook wat bij? Als je uit kan wel hebben.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 Kan slechts mageren Hij kon scheiden Omdat ik zo ver van je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 dat was zo aardig voor mij.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 Dat ging je samen naar de rand, samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw. Leventemmer spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier. Stierenverter spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij.